Zes uur aan ook met het NOS-journaal. Het aantal huiseigenaren met een forse hypotheekachterstand is in een jaar tijd met bijna 25% procent gestegen. Het zijn mensen die meer dan vier maanden achterlopen met het betalen van hun hypotheek. Het bureau kredietregistratie is bang dat door de oplopende werkloosheid het aantal wanbetalers alleen maar verder zal toenemen.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 Bij de Eerste Kamer zijn ruim 500 spontane verzoeken binnengekomen voor een plaats bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Het zijn verzoeken uit alle groepen en lagen van de bevolking. De kans op een plek in de kerk is voor deze groep klein. Er is slechts plaats voor 2000 genodigden. De Mexicaanse bendeleider Joaquín El Chapo Guzman is mogelijk gedood bij een schietpartij in Guatemala, meldt de Guatemalteekse minister van Binnenlandse Zaken. Guzman wordt ook wel de meest gezochte crimineel van het westelijk halfrond genoemd. Bij de schietpartij werden drie mensen gedood. Specialisten proberen nu vast te stellen of een van de doden inderdaad de bendeleider is. Guzman is de leider van Sinaloa, het machtigste drugskartel in Mexico. En vorige week riepen de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA en de stad Chicago hem uit tot publieksvijand nummer één. Een titel die gangsterbaas El Poon vroeger ook droeg. Het weer, het vriest licht tot matig. Laten vandaag wisselen wolken en zon elkaar af en er staat een schale wind. Vanmiddag wordt het tussen de 0 en 2 graden. In het weekend blijft het stevig waaien en gaat het vanuit het oost en zuidoosten sneeuwen. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten. Vrijdag 22 februari, goedemorgen. Steeds meer huiseigenaren kampen dus met een hypotheekachterstand. bureau kredietregistratie heeft zo de cijfers. Niebut maakt zich er zorgen over en denkt dat het aantal binnenkort nog sneller zal stijgen. En ING legt uit hoe de bank ermee omgaat met mensen met een achterstand en wat het gevolg is voor de banken. KLM komt vanochtend met jaarcijfers, spreken de huidige en hopelijk ook nog de toekomstige topman. De Europese Commissie komt vandaag met economische vooruitzichten per land. Daar praat ik alvast over met econoom Karsten Brezeski. Alle ziekenhuizen moeten binnenkort antibiotica-teams hebben. De rechtszaak tegen Kim de Gelder begint vandaag in België. En er zijn ongeveer 600.000 mensen zonder baan. En Mayno Remmers heeft vacatures. Ja, ze liggen hier voor het oprapen, Marcel. Echt waar, via Antwerpen naar Hulst. En dat is dan weer Zeeland gereden. Daar hebben ze banen nodig in de technische sector. Ze liggen hier voor het oprapen in de kanaalzone tussen Gent en Terneuzen. En er is ook muziek. We beginnen met Jason Reyes.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 Zes minuten over zes, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik ga u bijpraten over het nieuws. Het Witte Huis waarschuwt Iran dat het land verder geïsoleerd zal raken als het doorgaat met het atoomprogramma. Gisteren werd bekend dat Iran bezig is met het installeren van geavanceerde machines voor het verrijken van uranium. De Verenigde Staten willen dat Iran de nucleaire ambities laat varen. If it fails to address the concerns of the international community, it will face more pressure and become increasingly isolated. Het is aan Iran zelf. Volgende week dinsdag worden de gesprekken over het kernprogramma van Iran hervat. En ook de Verenigde Staten doen mee aan die onderhandelingen. Het slechte nieuws over de economie van gisteren kan u niet ontgaan zijn. De werkloosheid is opgelopen naar 7,5 procent. Maar er zijn plekken in Nederland waar genoeg werk te vinden is. Zoals in Zeeuws-Vlaanderen. Zo zit Cargill in Sas van Gent te springen om goed opgeleid personeel. We hebben wel behoorlijk wat mensen die de komende jaren de 50-plus leeftijd, de 55-plus leeftijd uh, gaan bereiken. Um, ja, dat is wel een, een punt van zorg voor ons... waar we ook uh, middels uh, wat plannen voor de toekomst toch op voorbereid zullen moeten zijn. En nu hoorde Marno Remmers al. Hij is in Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen. Om daar te kijken wat voor banen dat dan zijn. Duizenden Haitianen hebben voor niets een claim ingediend bij de Verenigde Naties. Ze eisten honderden miljoenen dollars... omdat ze slachtoffer werden van een grote cholera-epidemie... die door VN-militairen zou zijn veroorzaakt. Maar de VN beroept zich op diplomatieke onschendbaarheid. De Verenigde Naties the de representatives dat de claims niet reiceivable, pursuunt tot sectie 29 van de Conventie over de privileges en immunities van de Verenigde Naties. Door de aardbeving van drie jaar geleden werden anderhalf miljoen inwoners van Haiti dakloos. Slechte hygiëne en vervuild drinkwater zorgen ervoor dat honderdduizenden mensen cholera kregen. De epidemie is nog altijd niet voorbij. De Verenigde Naties beloven dat ze de bevolking zullen blijven helpen. Sinds de uitbraak in 2010 hebben de Verenigde Naties en hun partners have worked met de mensen en het government van Haiti om provide te bieden, water- en sanitaire facilities, te verbeteren en preventie en early warning te versterken. Naast de VN zijn in Haiti nog altijd veel hulporganisaties actief met de noodhulp en de wederopbouw. De FBI komt met een grote toename van seksuele intimidatie, meldt de nieuwszender CNN. Politiemensen sturen elkaar intieme berichten en naaktfoto's zelfs, blijkt uit intern rapport. En er was een agent die zich tijdens een massage extra liet verwennen. Iedereen die werd betrapt kreeg trouwens een schorsing. The internal reports show a 14-day suspension for the employee who paid for a sexual favor at a massage parlor. Using a personal cell phone to send nude photographs to other employees got a 10-day suspension. Een FBI-directeur geeft toe dat er, is een, dat er een toename is in deze zogenoemde sexting-zaken... waarin seksuele teksten of foto's worden uitgewisseld. Ze waarschuwt haar agenten dat dit soort gedrag niet wordt getolereerd binnen de organisatie. You know, we hebben een rash van sexting- cases en nude photograph cases. You gezien. Mensen gebruiken hun bureau Blackberry voor deze redenen. Je kunt dit niet doen. FBI Blackberry, in in state Er zijn dus mensen geschorst en een aantal agenten is ook door de FBI ontslagen. Ziekenhuizen zouden speciale teams moeten hebben om het gebruik van antibiotica te controleren, zegt de inspectie. Steeds meer bacteriën worden ongevoelig voor antibiotica, waardoor patiënten uiteindelijk in gevaar komen.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 Ferraris, Lamborghinis, Bentleys. Oud-dictator Ben Ali van Tunesië had tientallen van deze peperdure wagens. Had, want hij moest halsoverkop het land ontvluchten tijdens de Arabische lente. Zijn auto's en andere bezittingen, zoals diamanten en tapijten, worden deze dagen geveild. Er zijn koopjes jagers, zoals deze meneer, die zijn oog heeft laten vallen op enkele chique auto's. Ah, alors là, on Nou, zijn mooie auto's in ieder geval. Eerste blik in de ochtendkranten leert ons dat de Volkskrant opent met de hypotheek van minister Blok. Die pakt zeer ongunstig uit. is complex. Complexe hypotheekconstructie. En voor starters pakt het extreem duur uit, dat is de Volkskrant. Trouw opent met woningcorporaties. Die zouden een klap van een heffing snel te boven komen. Blijkt uit onderzoek. De vrees voor bankroet van woningcorporaties is onterecht... want een extra huurverhoging zorgt voor de inkomsten. AD opent met de crisis de cijfers van gisteren... en kopt het kabinet moet nu iets doen om de economie uit het slop te trekken. Economen zeggen dat net als deskundigen en politieke partijen... en vakbonden en oppositie willen maatregelen tegen de crisis. NSNX heeft het ook over die crisis en over de nieuwe zuinigheid... voorop een tekening van een man op een bakfiets met voorin een vet paar varken. Het gaat allemaal slechter met de economie, staat erbij. Dus wat doen we? We gaan sparen. Lekker ouderwets. En de Telegraaf nog tenslotte opent met staatssecretaris Steven van Justitie. Hij wil uitbreiding van het spreekrecht. U hoorde het net ook in het bulletin. Slachtoffer mag strafwens uiten. Mag in de rechtszaal vertellen welke straf zij de dader toewensen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Texas, hoort u, met Getaway. Nou, misschien moet u wel iets verder weg voor een baan... als u uh, werk zoekt. En dat zou best eens kunnen. nou remmers, want in Zeeuws-Vlaanderen liggen ze voor het oprapen? Ja, dat werd gisteren bekend. Vooral de technische bedrijven, die zoeken, die zoeken mensen, hè? Dow Chemical en Terneuzen. Jullie hadden net al uh, iemand van een ander bedrijf... Uh, in het nieuwsoverzicht zitten. En uh, het zou gaan om, uh, om flink wat banen. 275 banen hier in Zeeland... En 650 banen nog eens over de grens. Nou, die grens, als je een scheet laat, dan zit je hier in België. Want uh, via Antwerpen, richting Hulst gereden, kom je eerst door een Belgisch dorpje heen. Maar meteen ligt daar Klingen, met een C. En dat, dat ja, als je, het, het is echt, uh, meteen de grens loopt eigenlijk door de straat, zo moet ik het zeggen. En wij zijn aanbeland bij een bedrijf, die doen in elektromotoren, tussen haakjes reparatie en nieuw... industriële automatisering, transformatoren, pompen, ventilatoren, kortom. We zitten goed, want uh, dit is het bedrijf van meneer Brakke... en die zit in de elektromotoren. En aan hem gaan we dadelijk eens vragen ja, of dat er ook zo is. Hoeveel banen zijn er dan? Hoe moeilijk is het ook... om aan technisch personeel te komen? Want dat is meteen ook een probleem. Waar we ook eerder al op de vroege ochtend aandacht aan hebben besteed. Nog niet eens zo lang geleden, een maandje geleden op school geweest. Heel erg moeilijk is het om, uh, om jongeren te interesseren... om voor een technisch vak te kiezen, ook op het VMBO. Ja, en ik gisteren nogal eens eventjes uh, over internet heen gebladerd. Onder andere op de site van Omroep Zeeland, de nodige reacties... schamperden hier en daar wat mensen. Ja, maar wat voor banen zijn dat dan? Word je daar wel goed voor betaald? Slecht betaalde vakken, slecht betaalde banen in die technische sector. Dus ja, of het nou echt alleen maar Hosanna is... hier in het uh, kanaalgebied tussen Gent en Terneuzen... ga ik eens even uitzoeken deze ochtend. Er brandt nog geen licht bij het bedrijf. <lacht> nog niet aan het werk. Uh, dus ze zijn nog niet aan het werk, maar uh, dat zal strakjes uh, wel veranderen. En dan, uh, dan gaan we het maar eens even voorleggen hier. Hoe goed die banen dan zijn, hoeveel banen zijn het dan echt... en is het nou echt zo dat ze hier voor het oprapen liggen? Ja, En misschien kun je een beetje om je heen kijken... maar in overtuigd het een beetje prettig wonen is natuurlijk dan. Hè. Je moet er wel naar toe. Ja, maar, dan moet je er moet je wel naar naar kijken. Ja. Ja. Ja. Nou, Wij zijn benieuwd, wie weet. Mijno Remmers dus in Zeeuws-Vlaanderen net over de grens. Misschien gaat hij ook nog wel even naar België, want daar is daar werk. Werk zat zelfs nog. Bijna tien voor half zeven u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Sinds de zomer hadden ze ruzie met elkaar. De twaalf olifanten in dierenpark Emmen. Maar dat geruzie komt nu een einde. Hoort u gisterochtend al over in onze uitzending? Vier onruststokers moeten gedwongen verhuizen naar een dierenpark in Osnabrück. Dat is zo'n 125 kilometer verderop in Duitsland. Dit tot teleurstelling van sommige bezoekers. Hallo. Ik krijg nog een klein plattelandje mee. Ja, dat is heel fijn. Mocht u nog terug naar het andere locatie, kunt u hier een stempeltje verhalen. Okay, dat is een ja. fijne dag. Ja. Ja. Het is vakantie dus uh, druk, ook in het uh, dierenpark Emmen. In de speeltuin, in de vlindertuin. Maar ook bijvoorbeeld bij uh, de olifanten. De olifanten hebben hier een uh, apart eilandje met een gracht eromheen. En veel mensen staan er te kijken. Dus dit zijn wel de grote dieren dat je leuk vindt. Dat kan je niet bij de kinderboerderij zien. En nou, nou ziet het allemaal redelijk vredig uit. Ja. Maar deze groep moet gesplitst worden. Sommigen gaan weg. En waar gaan ze heen? Naar nou, Osnabruk, want zij maken ruzie met elkaar. En Dan kan je ze nog beter op twee vlakjes doen, zodat ze niet bij elkaar komen. Dan heb je wel evenveel olifanten om te bekijken. Want dat is wel jammer. Ja, dat is zeker jammer. Zonde. Ja. Ja, we staan nu in een olifantenstal en uh, we kijken nu... Uh, naar uh, vier olifanten die dus uh, later dit jaar uh, weggaan. Zegt Gerwin Lavant, de verzorger van de olifanten. We zijn de trap afgegaan, het ruikt hier ook echt lekker. We zitten echt in de stal. Uh, een enorme stal met grote uh, betonnen pilaren en stalen buizen om ons te beschermen. Dit zijn de boosdoeners? Ja, deze vier olifanten, uh, die moeten eigenlijk uh, straks weg... Vorig jaar is er één uh, hele belangrijke koe is er gestorven. En sindsdien uh, ja, is de groep eigenlijk in twee opgesplitst. Er zijn twee koeien eigenlijk naar voren gestapt. En uh, ja, sindsdien is er eigenlijk uh, ja, wat, wat ruzie... Want één olifant gaat met die familie mee en de andere met die familie. Je bent iedere dag met die olifanten bezig. Waar merk je dat aan? Um, nou, ze kunnen elkaar dus gewoon aanduwen. Uh, we hadden dus ook één olifant die had een lichte verwonding aan de staat. Dat ze gewoon een uh, ja, uh, beschadiging kunt krijgen. Gebeten? Ja, gebeten. Ja. Uh, met de hoofd tegen elkaar slaan. Uh, natuurlijk met de slurf slaan. Ja, noem maar op. En was het een verrassing of niet? Um, maar als je dus ook weer terugkijkt eigenlijk naar de natuur. Als daar een hele belangrijke olifant wegvalt. Ja, dan uh, gaat die ene familie, die splitst zich gewoon. En de ene gaat links en de ene gaat rechts. Nou en uh, het probleem is in de natuur opgelost. Dus van in de natuur, uh, van die dierentuin ligt het gewoon uh, wat anders. Dus eigenlijk is het een natuurlijke oplossing om ze naar een andere dierentuin te ja, sturen. Ja, in dit geval wel. Ja. Voelt het ook als een nederlaag of dat niet? Um, nee, het is wel gewoon heel jammer dat we afscheid moeten nemen van deze dieren. Ik heb zelf uh, ruim tien jaar met deze olifanten gewerkt. Nou, gelukkig gaan ze niet zo heel ver weg. Dus uh, je kunt nog wel een keer op een middag kun je zeggen van... nou, ik ga ze nog een keertje bezoeken. Dat ben je ook van plan? Zeker weten. Als we de dierenzorger uh, volg je ook uh, je dieren waar ze heen gaan. En zeker ook met uh, olifanten. En wat blijft er dan over voor de mensen hier om te zien in het uh, dierenpark? Nou, we houden nog een hele mooie groep olifanten over. Um, dat is de, de groep Mingelaro. En dat, lopen nog, uh, dat zijn dus in totaal drie vrouwtjes met hun jongen. En natuurlijk onze hele mooie grote stier uh, Ratsa, die hier elke dag te bewonderen is. Olifantenverzorger Gerwin Lavand hoort u in een bijdrage van Ringkamer. Verhuizing van de vier olifanten is eind volgende maand. Europa is nog niet uit te zorgen. De crisis gaat maar voort. Maar er zijn wel lichtpuntjes, zoals in Duitsland. Een fabriek bijvoorbeeld voor elektromotoren. Wouter Meijer, onze correspondent, sprak met een ondernemer... die in 2012 het beste bedrijfsresultaat ooit boekte. Ik denk dat onze meerwaarde is dat we flexibel en snel zijn. Dat heißt, we spielen gegen weltconcernen, waar onze voordeel is dat we kundenspecifisch spelen. Wij kunnen veel sneller en flexibeler reageren op wat klanten willen dan onze grote concurrenten, zegt Mathies Mensel. Hij laat ons zijn fabriek zien voor elektromotoren. Het is allemaal maatwerk, geen massaproductie. En daarmee zijn we de grote wereldconcerns te snel af. Wij maken gewoon precies wat de klant wil. Hij heeft 70 mensen in dienst, het is een familiebedrijf. Mathis is de derde generatie mensels die hier in een paar grote hallen in Berlijn motoren bouwen. Het zijn logge, zware gevaarten, geen dingen die je in een auto kan gebruiken. Deze zijn vooral voor fabrieken, voor de industrie. Maar het gaat in Europa niet goed met de economie. Heeft u daar geen last van? 2012 was ons beste jaar wat we hier hadden. Dat betekent dat we het kunnen door omzetten en geschappen buiten West-Europa compenseren. We hebben dus relatief veel opdrachten in Rusland. Nee, zegt hij. 2012 was zelfs het beste jaar dat we ooit hadden. We hebben wel last van de crisis in Europa, maar we compenseren dat door meer te exporteren naar andere delen van de wereld. Rusland, Zuid-Amerika, zelfs naar Afrika. Ja, en als het zo goed gaat, dan kun je het personeel ook meer betalen. Vorig jaar voerden de werknemers in de metaalactie. Ze wilden veel meer loon. Uiteindelijk kwamen de onderhandelingen uit bij 4,3 erbij. Daniel Kringel, een van de jongere werknemers, vindt dat ook terecht. Ja, natuurlijk. Het laatste jaar liep het ook ziemlich goed. En die economie boomt ja hier weer. Ja, het gaat goed met de Duitse economie. Met ons bedrijf gaat het goed, dus dan willen we er ook een graantje van meepikken, zegt. Alsof ja, hebben goed te doen hier. En daardoor het ja lopen. Je merkt het echt. Er komen veel opdrachten binnen en als wij veel te doen hebben, ja, dan gaat het blijkbaar goed met het bedrijf. Maar geef je dan ook meteen meer uit als je meer verdient? Vragen we zijn collega Simon net klaar met zijn opleiding. Beides. Op de ene zijde sparen, op de andere zijde natuurlijk ook. ik ga wat extra sparen, maar de andere helft geef ik extra uit. Want je wilt er toch ook van genieten, zegt. hij. wil ook wat hebben. Ze hebben niet gezegd, ze het gaat maar schön Nee, dat maken die van alleine, denk ik. De directeur heeft ze ook niet verteld dat ze nu lekker geld uit moeten gaan geven. Maar dat doen ze vanzelf wel, denkt hij. Want dat is natuurlijk het voordeel van loonsverhogingen. Als mensen meer verdienen, kunnen ze ook meer uitgeven. En dan profiteert de rest van de Duitse economie er ook van. En bent u niet bang dat uw producten te duur worden? Dat zou slecht zijn voor de concurrentiepositie. Nee, zegt Mensel, we concurreren niet op loon. Niet in Duitsland en jullie niet in Nederland. Het gaat om de kwaliteit, daar betalen de klanten graag voor. En we hebben geen keus. Goed opgeleid personeel is schaars. Facharbeiders zijn het knapste wat we vinden kunnen. Alles andere is relatief leicht Krediet Kredieten zijn billig. Alles is makkelijk te vinden. Kredieten zijn goedkoop, de rente is laag. We kunnen alles makkelijk krijgen. Alleen vakpersoneel is moeilijk te krijgen. Dus we kunnen ze goed betalen, maar we moeten ze ook goed betalen. Kunnen we het ons leisten? We willen het ons leisten. We moeten het ons leisten.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 Fall Koen hoort u met Freedom. Het NLS Radio 1-journaal. Sport. Ajax is door Steaua Boekarest uitgeschakeld in de Europa League. Ajax won vorige week nog met 2-0, maar verloor nu met 2-0 in Roemenië. En Steaua won vervolgens de strafschop in serie met 4-2. Lasse Schöne en Niklas Moisander misten voor Ajax. En Moisander wilde nog wel zo graag die strafschop nemen. Ik had vertrouwen voor de penalty. Ik wist dat als ik zou scoren is het druk weer bij hun. En ik heb vertrouwen in Kenneth. Hij heeft zoveel gepakt dit seizoen. Dus eigenlijk had ik het goed gevoel tot, tot dat ik de bal raak. En dan ja, besef ik natuurlijk dat het overgaat. Aanvaller Siem de Jong was bepaald niet tevreden over het spel van zijn ploeg. Ik denk dat we het zelf ook niet goed gedaan hebben. En, uh, niet heel veel weggegeven, maar toch niet de wedstrijd helemaal... Onder controle gehad, zoals we dat wel eens hebben. En uh, ja, dat hebben we wel in, ons, uh, ja, in onszelf te verwijten. Ja, Ajax. De er dus uit finale van de Europa League is in mei in Amsterdam. tennis Igo Seisling is op het ATP-toernooi in Memphis dichtbij een nieuwe stunt geweest. In de achtste finales liet hij tegen de als eerste geplaatste Marin Cilic... drie matchpoints onbenut. Waarna de Kroaat alsnog won. Seisling nummer 71 van de wereld, had deze maand al verrast... met zegers op Jo Wilfried Tsonga en Jurgen Meltzer. En schaatser Stefan Groothuis kampte in 2011 met flinke depressie. Groothuis kan van nature niet tegen zijn verlies... en juist verliezen doet hij vaak vanaf 2009. Hij durft niet over een psychose te spreken, maar heftig was het wel. Nou ja, psychose, uh, dat weet ik niet. Dat kan ik niet, niet inschatten natuurlijk. Maar ik had wel zelf in ieder geval. Ik weet natuurlijk niet wat het is, want ik heb het niet meegemaakt, gelukkig. Uh, maar ik had wel zoiets van. Als ik weet wat, wat de signalen daarvoor zijn. En dan, is het, dan acht ik het niet onmogelijk als ik hier nog een maand met, met niet slapen doorga. Dat ik uh, wel in een of andere toestand terechtkom uh, waar dat gebeurt. Uh, zo voelde het. Maar ja, of dat hoe dicht ik bij daar ben geweest, dat weet ik niet. En uh, dat andere, ja, daar ben ik denk ik best wel dichtbij geweest. Ja. En met dat andere doel de Groothuis op zelfmoord. Directe verklaring heeft hij niet, maar in het daarop volgende seizoen lukte opeens alles. Hij werd vader, werd wereldkampioen sprint en pakte goud op het WK afstand. Radio 1, het NOS Journaal. Half zeven, hier is Dorot Megens. Goedemorgen.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 Dat was het nieuws. Het weer nog. Vandaag vrij koud winterweer. Met een aanhoudend schrale wind. Zon en bewolking wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog. Vanmiddag wordt het 0 tot 2 graden. Maar de gevoelstemperatuur ligt rond de min 5 graden. Dan het weekend blijft het stevig waaien. Morgen meer bewolking. Later op de dag valt er sneeuw in de oostelijke provincies. In de nacht naar zondag en zondag overdag. Dan gaat het overal een tijdje sneeuwen. Cheap tickets. Boek je razendsnel.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 Ga snel naar de Citroën-dealer of kijk op Citroën.nl. Citroën, creatieve technologie. Drie minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journal. U kunt ons volgen op internet op NOS.nl. Begin maart dan zal de roman van Herman Koch, het diner in de boeken top 10, verschijnen van de New York Times. En dat is bijzonder, zo'n doorbraak in de Verenigde Staten. Correspondent Wessel de Jong ging op zoek naar het geheim... achter het Amerikaanse succes van Koch. Kramer's Books, een van de bekendste en beste boekwinkels van Washington D.C. aan DuPont Circle. In deze boekwinkel doet Obama zijn kerst inkopen. Een kleine winkel, niet lid van een keten. En er zit ook een restaurantje bij. Je kunt u zo een paar uur stuk slaan. En hier een verkoper. Op zoek hier naar het diner. Just by uh, Herman Koch, I believe it's how you... Her Herman Koch. Herman Koch. Oké, okay. so, so you have it? Yes, we do. We have uh, many copies of it, yes. Hoeveel? Uh, about 12. We've sold a fair amount since we first got it in, about a week and a half ago. Anderhalve week geleden en jullie hebben er al veel verkocht. Hoeveel hebben jullie er al verkocht? About a dozen or so. Ongeveer twaalf okay. boeken en dat is veel... Yes, for uh, a recent hardcover that's unknown. Yes, that's very good, actually. Een onbekende hardcover is dat veel. Wie, wie komen het boek kopen? There are many people that were awaiting the publication from the economist article from last year. Er had al een stuk over Herman Koch het The Economist. En er waren een heleboel mensen die keken ontzettend uit naar de Engelse vertaling. They cut out the article, they circled it, they highlighted it. They were obsessed. Ja, deze mensen die waren bijna geobsedeerd door het boek. Die hadden het stuk bij zich, omcirkeld in de Economist. Heeft u het bekeken zelf? I did. I don't... As more people come in, I'm more curious to read it. Er komen nu zoveel mensen komen naar dat boek vragen. Vandaar dat ik nu al nieuwsgierig ben geworden. Maar zo de flaptext lezend, nee, dan zou ik het niet meteen pakken. Wat zegt de flaptext? It's chilling, nasty, smart, shocking and unputdownable. Unputdownable, oké, okay. niet om neer te leggen, ja. Ja, yeah, yeah, translate that one. Ja, ja. Hier een paar zinnen uit die recensie van de Economist. Het is ijzingwekkend, het is kwaadaardig, het is slim en chockerend. En die recensie die besluit met de zin... Als je klaar bent met alle 50 Shades of Grey en alle verdere onzin, lees dan het diner. Behalve een lovende recensie in The Economist... had Herman Koch ook een goed interview op de Amerikaanse publieke radio. Congratulations on the novel. Thank uh, you. Let me say in the best possible way, it made me sick. <laughs> Really? Yeah, oké. Okay. Well, I'm a parent, so you know, you you get into these issues. I I assume that's what you intended, right? I mean, this is En de presentator zegt eerlijk omdat ik zelf een ouder ben, weet ik ziek van het boek. So, the idea more or less came from there, just a feeling of what you would do to defend your children, but even in a very extreme case like is put forward in this novel. Hoe ver ga je om je kind te verdedigen? zegt Herman Koch over het thema van zijn boek. En dat is toch wat aanspreekt in eerste instantie, volgens Wijnie de Groot. En zij geeft Nederlands aan Columbia University in New York. Het gaat over uh, een politicus die uh, iets te verbergen heeft. Iemand die dus van zijn enige hoogte naar, uh, naar omlaag valt. Ja. En, en ja, dat soort dingen zijn in Amerika al een paar keer natuurlijk aan de hand geweest. Dat is heel herkenbaar. Maar ook het boek als familiedrama dat dat ook iets is wat natuurlijk voor iedereen, niet alleen voor Amerikanen... maar voor iedereen eh, begrijpbaar is. Maar voor haar studenten vindt ze het origineel ongeschikt. Nog een beetje te moeilijk. Wessel de Jong over het diner van Herman Koch... staat op het punt van doorbreken in de Verenigde Staten. Grote doorbreken verschijnt volgende maand in de boeken top 10 van de New York Times. Ga naar China, want een 45 jaar oude rechtszaak daar heeft het onbespreekbare verleden voor even opgerakeld. Een 80-jarige man is veroordeeld voor een moord die hij gepleegd zou hebben tijdens de culturele revolutie. Melding over zijn zaak leidde tot een verbaasde reactie op de sociale media. Correspondent Marike de Vries in Peking. Marike, wie is die man die is veroordeeld en wat heeft hij gedaan? Het gaat om de bejaarde Sijjo, die in 1976 een dokter wurgde en daarna het lichaam in stukken hakte om het makkelijker te kunnen begraven. En dat slachtoffer moest volgens hem dood omdat hij zou hebben gespioneerd. Tja, en waarom is het nou zo bijzonder dat dit wordt opgerakeld? Omdat deze moord dus plaatsvond tegen die achtergrond van de culturele revolutie. Hè. Die, die, die tien jaar waarin Mao Zedong zijn volgelingen aanmoedigde om af te rekenen met de intellectuele... ...en met de bourgeoisie en de oude elite. En hier ging het dus om een arts die daar onderdeel van was. Maar uh, de dame van de lokale rechtbank waar deze zaak maandag diende... ...die zei ons dat deze veroordeling niets te maken heeft met de culturele revolutie. Dat deze moord toevallig in dezelfde tijd had plaatsgevonden... ...en nu pas voor de rechter kwam omdat de verdachte de hele tijd uh, voortvluchtig is geweest. Alleen het bracht dus zoveel veel te weten uh, om omdat de Chinezen voor het eerst een beetje voorzichtig zich te af te vragen om, of hij niet de eerste is van verantwoordelijken... die nu terecht worden gesteld voor de wandaden van de culturele revolutie... en of ze nu misschien toch hun straf gaan krijgen. Ja, want dat is iets waar nog steeds niet over gepraat wordt, hè? Die, die culturele revolutie. Nee, het is, uh, daar rust een enorm taboe op hier. Uh, daar heeft alles mee te maken dat uh, heel veel mensen uh, in hun familie mensen hebben gehad... die of ja, meegedaan hebben aan de linkspartijen. of slachtoffer ervan zijn geweest. Dus daar wordt uh, niet over gesproken. Uh, als je over de culturele revolutie hier spreekt. Um, ligt dat ook nog heel erg gevoelig. omdat we veel mensen Mao Tse Tong nog steeds. als. Uh, nou ja, vader des vaderlands zien. en hij een grote inschattingsfout, zo wordt het hier dan gezegd. heeft gemaakt. door die culturele revolutie in te zetten. waar toch. Uh, nou ja, honderdduizenden mensen het leven wij hebben gelaten. We weten nog steeds niet hoeveel. Dus heel voorzichtig zijn er nu berichten op sociale media van mensen die een soort hoop hebben gekregen. Uh, misschien komt er toch nog wel een berechtiging van mensen die daar verantwoordelijk uh, voor waren. Maar het is zeker niet trending topic op, uh, op Weibo, de Chinese Twitter. En men gaat het eigenlijk gewoon weer over tot de orde van de dag. Ja, maar er is dus wel over getwitterd. Op zich ook al bijzonder. Er is zeker over getwitterd. En er is zelfs één tweet die uh, zegt van... Hey, wat moet die kleine arme bejaarde man van in de tachtig nou terecht staan? Laten we de echte verantwoordelijke eens een keer aanpakken. Die is zelfs 3000 keer geretweet, zeg maar doorgestuurd hè, naar andere volgers. Dus er wordt wel over getwitterd, maar niet uh, echt heel veel. Hè? 3000 in een land als China is niet zo heel erg veel. Nee, maar kun je zo toch zeggen dat er misschien iets in beweging is gezet? Dat het deksel iets is opgelicht? Dat er over gepraat wordt, daar heb je absoluut gelijk. En dat is al een hele ja, verandering. Dat is al een stap, is iets... In het, nou ja, we durven er in ieder geval over te praten in het denken losgemaakt. Maar in de praktijk, en of er nu echt iets mee gebeurt... dat is allemaal nog veel te pril om te zeggen. Heel voorzichtig. Marieke de Vries, dankjewel. Vanuit Peking. You too nu, met Walk On. Met de walk-on van de cd All That You Can Leave Behind uit 2001. En dit nummer zal dus in ieder geval bewaard blijven. Dat geldt niet voor het archief van de Wereldoemroep waar ook heel veel muziek in zit. Voor de handliggende kopers melden zich maar niet. Hoort u zo meer over? Eerste verkeersinformatie bij de AWB. Erwin de Hart met al file. Ja, we hebben al een file op. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knoop het staat namelijk 4 kilometer verkeer helemaal vast. Het komt door een ongeluk. Er zijn ook twee rijstroken dicht. Nou, dat op vrijdag. Dat ja. zal wel rustig blijven, toch? Ik hoop het wel. Als er niet meer veel ongelukken gebeuren, dan, dan zal het heel rustig blijven. Het is vakantie, het is vrijdag. Dus dat is een recept voor een rustige ochtend, Ja, half negen. Wat gaat je? 35 kilometer. Nou. Ik heb het je open. Ja, Dank je ja. Dankjewel. Hoi. Dit is het NOS Radio 1 journal. met Marcel Ooster. Of allemaal richting Zeeuws-Vlaanderen, want daar is werk, nog immers. Jazeker. Er is heel veel werk hier. Ik hoor het. Ik hoor wat een dingen allemaal, zeg. Enorme hal met gele loopkranen erin. Waar allemaal werkbanken staan. En overal staan, ja, soms echt enorme elektromotoren. U noemt het steeds maar een motortje. Ja, dat klopt. Zeg, ja, dit motortje moet ook nog weg vandaag. Ja, uh, misschien uh, taalkundig uh, streek. Gebeurt, nou, in mijn kofferbak past hij niet, in ieder geval. Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja. Uh, in onze wereld uh, kennen wij ook hele grote motoren die rampen binnen kunnen. Dus in, in die beleving zijn het, uh, doen wij uh, het kleine spul: de kleine motoren. We zijn in Klingen. Belgische kant heet het dorpje De Klingen. Maar wij Klingen bij Hulst, langs Antwerpen gereden. En daar zijn we bij uh, het bedrijf. Van meneer Brakke, Brakke elektromotoren met een vestiging aan de Belgische kant en aan deze kant. En jullie reviseren, repareren, onder andere elektromotoren. Er hangt er hier een in de takel. Ja. Hij hangt in een soort oliebad, is het? Nou, het is geen olie. Dit is een uh, lak. Zo ruikt het wel? Zo ruikt het wel. Ja, klopt. Het is eigenlijk een soort van verf. Uh, wij hebben deze motoren herwikkeld. En uh, na het wikkelen... Dus het vervangen van het koperdraad. Uh, wil je hebben dat dat heel vast zit en homogeen is? Dat is echt een, een specialistisch beroep? Uh, dat is ambacht, dat is het wikkelen, de wikkelaar. Precisiewerk. Uh, nauwkeurig, precisie, nauwgezet. We hebben in Nederland gelukkig nog ongeveer, een, uh, helaas, slechts een 1200 man die het nog kunnen. Dus u komt heel moeilijk aan mensen? Wij komen heel moeilijk aan de juiste mensen. Uh, Mensen met een stukje technische achtergrond. En of dat dan is uh, de jongen op de werkvloer die echt met zijn handen werkt. Of het is iemand, uh, de engineer die constructies bedenkt, systemen bedenkt. Uh, het zijn soms hele lastige profielen. Ja, klopt. Hoe, hoeveel vacatures zijn er nu bij jullie bedrijf? Want jullie hebben 30 medewerkers. Ik heb op dit moment uh, 29 man uh, in eigen dienst. En uh, eigenlijk, uh, als ik morgen tegen de juiste profielen loop, kunnen er morgen drie beginnen. Dat is 10%. Ja, procent. Kom daar eens om zeg. Om heel veel andere sectoren. We wandelen een beetje door het, door het bedrijf heen. Want om acht uur beginnen ze, maar om half acht komen de... Zijn het allemaal mannen trouwens? Uh, op de werkvloer hier zijn het nu wel mannen, ja. Maar op kantoor hebben we natuurlijk de dames. En de dames zijn uh, soms ook uh, technisch uh, onderlegd. Ja, natuurlijk. Ja. Je moet wel weten waar het over gaat als je de klant uh, belt. Jullie werken heel veel voor Belgische overheden Maar ook voor bijvoorbeeld de scheepvaart, hè. Um... Hoe kan het nou toch dat, dat er zo moeilijk mensen te vinden zijn voor zo'n baan? Nou, uh, op zich uh, niet zo heel vreemd. We zitten hier in Zeeuws-Vlaanderen, een krimpregio. Ja. Jongeren trekken weg. Jongeren trekken helaas weg. denk denken er is niks te doen in Klingen. Nou, jongeren trekken aan de ene kant noodgedwongen weg... omdat ze een bepaalde opleiding willen gaan volgen. En in Zeeuws-Vlaanderen ja, heb je niet zoveel uh, opleidingsmogelijkheden. We hebben een schitterende mbo, we hebben vmbo. We hebben het, uh, het middelbaar onderwijs. Maar wil je verder, uh, dan zul je zeus vlaanderen moeten verlaten. Ja. En eenmaal weg komen ze nooit meer terug. Sommigen komen terug. Rond de 40 zie je mensen nog wel eens terugkomen. Maar juist de, de, de high potentials eronder... Die, die komen een vriend of een vriendinnetje tegen... en die blijven hangen. En dan vergeten ze wel eens hoe mooi Zeeuws-Vlaanderen is... en wat voor kansen nog hier liggen. Nou, daar zullen we eens even aan gaan werken vandaag. Om te laten horen hoe prachtig zeus vlaanderen althans... Is met een heerlijke geur van elektromotoren en blauwe overal... met een beetje smeer eraan. Ja, dat moet wel kunnen wikkelen. Maar nog immers daarvan hoort u het. Hoe mooi het daar is in Zeeu Zeeuws-Vlaanderen. Bijna tien voor zeven. De winnende World Press-foto werd genomen in Gaza. Op de foto is een begrafenis toe te zien in een nauw straatje. Een groep rouwende mannen draagt twee dode kinderen. En verderop, op de tweede, derde rij, het stoffelijk overschot van hun vader. Alleen maar mannen op de foto. Wie is de moeder, de weduwe, de afwezige vrouw? Correspondent Monique van Hoogstraten zocht en vond haar in Gaza. Heel klein in het vluchtelingenkamp Jabalia, bij Gaza stad. Op zoek naar de vrouw die niet op de foto staat. De moeder van de twee kinderen, de echtgenote van de man... die alle drie naar de begraafplaats worden gedragen... Een groot kleed op de vloer, kussens langs de muur, een golfplatendak. Vier dagen geleden heeft ze de foto voor het eerst gezien... toen hij de prijs had gewonnen, de World Press-foto. Ik heb zelf een in de Jazeera een neefje van haar kwam de foto tegen op internet. Hij werkt voor Al Jazeera en hij speurt vaak op internet. die de moeder, Toen de bom viel op het huis was zij meteen buiten bewustzijn. Ze is de laptop tevoorschijn gehaald. Toen ze bijkwam werd haar verteld dat ze haar man verloren had... en haar twee kinderen, Mohammed en Zaheb. Zaheb, twee jaar oud en Mohammed, vier jaar oud. Het tweelingbroertje van Mohammed, Moussa, die heeft het overleefd. En die ligt hier, hier in de kamer in een hoekje te slapen onder een deken... Oh. Let him sleep, let him sleep. Toen ik de foto voor het eerst zag en mijn kinderen zag, moest ik huilen. Maar daarmee krijg ik de kinderen niet terug. Wat kan ik verder doen? Ik heb kinderen verloren... Uh, zij daar, ze wijst naar haar zus aan de andere kant. Hij heeft ook een kind verloren. Allemaal martelaren omgekomen door een Israëlisch bombardement. Wat vindt u er nou van dat de hele wereld uw familie kan zien? Zo'n intieme foto. Ik hoop dat uh, de internationale gemeenschap recht zal vragen. Dat twee kinderen van deze leeftijd een raket zouden kunnen maken. Dat kan iedereen begrijpen, dat dat niet kan. Do they have any idea why their house was attacked? Waarom is uw huis aangevallen? Er zou een tunnel onderlingen. Er zou iemand gewoond hebben die doelwit was. We wonen daar anderhalf jaar nu. We waren onschuldig. We zijn onschuldig. de de fotograaf die heeft nadat hij de prijs gewonnen heeft, de contact in Gaza gebeld om te informeren naar de familie. En hij is van plan om binnenkort op bezoek te komen. Dus ze hoopt van hem meer te horen over die begrafenis van haar meest dierbare. Ze hoopt dat hij meer foto's heeft, want zelf heeft ze geen enkele herinnering aan die begrafenis. Geen herinnering, omdat ze zelf in coma in het ziekenhuis lag. Het is net alsof het niet gebeurd is. De dochter die geeft haar nu haar dagelijkse portie medicijnen. Een stuk of 15 per dag, voornamelijk tegen de pijn. Als hij langskomt, de fotograaf, dan wil ze hem bedanken voor wat hij gedaan heeft. Omdat hij de wereld heeft laten zien wat er hier in Gaza gebeurt. Monique van Hoogstraten vanuit Gaza was bij de moeder de vrouw die niet op die foto staat. Van de winnaar van de World Press Photo, de Zweedse fotojournalist Paul Hansen. De archieven van de Wereldomroep en het muziekcentrum van de omroep staan te koop maar het lukt niet echt om een koper te vinden. Wereldomroep zoekt onderdak voor de uitgebreide muziekcollectie... en voor veel uitzendingen die sinds 1947 zijn gemaakt. Vanaf 1 juli heeft het geen bestemming meer. En het muziekcentrum van de Omroep heeft vanaf 1 augustus... geen plek meer voor bladmuziek, een hoeveelheid die 5 kilometer lang is. Daar ga ik over praten met mediahistoricus Huub Wijfjes. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het uh, belangrijk, deze collectie? Ja, vanuit Munt in Belang. Wat Kijk zit er bijvoorbeeld in dan? Aan de muziekcollectie van de Omroep. Daar is 85 jaar aan gewerkt om dat uh, tot stand te brengen. <tiek> Daar zit alle muziek in van alle Omroeporkesten. Uh, zowel de populaire als de klassieke. Daar zitten schitterende arrangementen in en composities, originele. Uh, van uh, componisten van naam. En dat is vooral voor mensen die in de muziek actief zijn. En dat zijn heel veel conservatoria en natuurlijk uitvoerend muzici. Een enorm, een enorm belangrijke collectie. En uh, het is, ik vind het nationaal erfgoed, hè? je gaat niet voor niks 85 jaar lang proberen dat uh, samen te stellen en bij elkaar te krijgen en te ontsluiten. Ja. Dus als dat nu ineens, uh, doordat die hele instelling wordt wegbezuinigd, uh, vrijkomt, dan vind ik dat wij als samenleving een verplichting hebben om deze Nederlandse uh, nationale cultuur vast te te ja, waar zou het thuis? Waar zou het ondergebracht moeten worden? Waar zou het thuis horen? Nou, de meest logische plek is natuurlijk het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in heel veel prachtige gebouw aan het Mediapark. Ja, uh, die <laughs> hebben al de grootste collectie uh, muziek uh, van Nederland. Op CD's en in digitale vorm. En daar past dit natuurlijk eigenlijk schitterend bij. Alleen, het, wat het probleem is, denk ik, wat bij deze collectie speelt, nu die vrijkomt, is. Ja, wie betaalt ervoor? Ja. Beeld en Geluid is ook een organisatie die een bezuinigingstaakstelling uh, uh, heeft van de overheid. Ja, en ik kan me voorstellen dat uh, bladmuziek, uh, soms zelfs handbegrepen uh, zie ik, um, dat dat ook nog wel lastig is te bewaren. Hè? Dat, dat is duur. Ja, tuurlijk. Kijk, er komt een conserveringsproblematiek bij. En bladmuziek, als je dat voor de eeuwigheid wil bewaren, is papier en dat moet je conserveren in goede gekoelde omstandigheden. Maar in wezen heeft beeld en geluid die omstandigheden al beschikbaar. Ja. Alleen, ja, je moet er ook de mensen bij nemen, je moet er ook voor zorgen dat het uh, doorzoekbaar blijft. En dat zijn allemaal kostbare operaties. Ja. Nou, even, even nog naar de wereld omhoog, want we hebben niet zoveel tijd meer. Al die, al die uitzendingen, um, zit daar voldoende interessant bij? Want er is natuurlijk wel heel veel uitgezonden al die jaren. Ja, ik vind het wel. Kijk. Uh... Ik, ik bedoel, ik ben historicus, dus ik laat nog wel studenten erop los. En dan zitten daar de prachtigste uitzendingen in over een, een hele belangrijke historische onderwerpen, politieke acties, watersnoodramp, Russische inval in Hongarije. Echt uniek, u, u, uniek materiaal ook. Ja, echt uniek materiaal. En dat, dat is ons nationale geheugen. En we moeten ervoor waken dat we dat weggooien. We hebben dat eerder meegemaakt in de jaren 60 en 70. Mm -hmm. En we zijn daar zeer treurig om geworden dat we... ja, zuster, nee, zuster, niet meer kunnen bezien. En dat soort series meer. En daar hebben we schitterende voorzieningen voor in het leven geroepen. Zoals beeld en geluid. Die moeten niet om tweede keer zo'n fout maken. Nee, uw boodschap is duidelijk, meneer Wijfjes. En zeer terecht. Hartelijk dank. Tot ziens.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 Kwijt aan rente en ook houden ze een restschuld over. Goed nieuws voor woningcorporaties in Trouw. Die zijn bang dat ze bankroet gaan omdat ze uit eigen kas een heffing moeten betalen aan het Rijk. Uit onderzoek van een gespecialiseerd bureau blijkt dat ze de heffing met bezuinigingen en extra maatregelen ook wel kunnen opbrengen. Sterker nog, volgens de krant staan de corporaties er dankzij de huurverhogingen over een paar jaar beter voor dan in 2014. En nog meer crisis in de kranten. Het kabinet moet nu de economie stimuleren en de werkloosheid bestrijden. Een oproep van de vakbonden in het AD. Ook de oppositiepartijen sluiten zich bij de oproep aan. Ze eisen actie van het kabinet. Slachtoffers mogen binnenkort in de rechtszaal vertellen welke straf een dader wat hen betreft zou moeten krijgen. Krijgen. Staatssecretaris Steven van Justitie stuurt dit plan naar de Tweede Kamer. Het is vandaag de dag van het slachtoffer, schrijft De Telegraaf. In het financiële dagblad staat een uitgebreid artikel over de zorgmarkt. Zorgondernemers en deskundigen hebben grote bezwaren tegen de plannen van het kabinet... om patiënten hun vrije artsenkeuze te ontnemen. Ze zijn bang dat dit de zorgmarkt afsluit voor nieuwe toetreders. En die zijn weer nodig voor vernieuwing en marktwerking. En de Telegraaf tot slot schrijft dat het slikken of stikken wordt voor de tros. Staatssecretaris Dekker van Medewerkers... Gaat een fusie tussen Avro en Tros afdwingen? Tros dreigde onlangs de fusieplannen te blokkeren. omdat er te weinig ruimte voor amusement en human interest zou zijn. De Tros moet samenwerken met de Avro. of anders moet de omroep binnen drie jaar het publieke bestel uit. Leest u in De Telegraaf en de andere ochtendkranten van vanochtend. Hé, hey, kijk, daar op dat dak. Daar zit er één, En daar ook. En daar!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 Ga voor alle informatie en inschrijven voor 5 of 10 kilometer naar spierenvoorspierencityrun.nl. Schrijf je nu in! Dan loop jij op 21 april ook mee. Woo! Zonnepanelen. Voordelig en makkelijk. Schrijf u voor 3 maart in op zonzoekdak.nl. Dit is Radio 1.